De Grote Aanroep, een invocatie van Alice Bailey Vanuit het punt van licht in het denken van God stromen licht in het denken van de mensen. Dat licht op aarde nederdalen. Vanuit het punt van liefde in het hart van God stromen liefde in de harten van de mensen. Mogen Christus tot de aarde wederkeren. Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt, richt het doel de kleine wil der mensen, het doel dat de meester kent en dient. Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen, verwezenlijken zich het plan van liefde en licht en mogen het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft. Laat licht en liefde en macht het plan op aard herstellen.